Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Russische aanvallen op steden worden sterk vertraagd door het Oekraïnse leger. Dat zegt de Britse inlichtingendienst. De omvang en kracht van het Oekraïnse verzet blijft Rusland verrassen, meldt de dienst. Volgens de Britten reageert Rusland op het verzet... door zich te richten op bevolkte gebieden als Kharkov en Tchernyhev. Daar werden afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd. Ook rondom en in de havenstad Mariupol wordt zwaar gevochten. Oekraïne zegt dat het gisteren 10 Russische toestellen uit de lucht heeft geschoten. Gesproken wordt over aanzienlijke verliezen voor Rusland wat betreft personeel en materieel. Rusland heeft het verlies niet bevestigd. Oekraïne zegt ook dat er inmiddels al meer dan 11.000 Russische soldaten zijn gedood. Die cijfers kunnen niet worden bevestigd. De Israëlische premier Bennett heeft gisteravond in Moskou zo'n drie uur lang gesproken met de Russische president Poetin over de Oekraïne-crisis. Daarna belde Bennett met de Oekraïnse president Zelensky en had hij in Berlijn een gesprek van anderhalf uur met bondskanselier Scholz over de ontmoeting met Poetin. Bennett biedt volgens zijn woordvoerder aan om te bemiddelen. De Israëlische regering heeft relatief goede betrekkingen met zowel Rusland als Oekraïne. Het is onduidelijk hoe Poetin en Zelensky hebben gereageerd op dat voorstel. Bij een schietincident in Vinkerveen is vanochtend vroeg een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook zijn er verdachten aangehouden, meldt een politiewoordvoerder. Om de gewonden te kunnen behandelen is ook een traumahelikopter ingezet. Het schietincident was bij het zalencentrum van het Leonardo Hotel langs de afrit van de A2. Vanwege het politieonderzoek zijn de op- en afritten van de A2 bij Vinkerveen voorlopig afgesloten. Het weer nog tot besluit. Vanochtend in het noorden en wolk, wolkenvelden, maar in het zuiden vooral zon. Vanmiddag raakt het op meer plekken bewolkt, maar het blijft droog bij 6 à 7 graden. Ook morgen is het droog en dan schijnt de zon weer volop bij maxima rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Verkeer rijdt in onze regio langzaam over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Weidewormer. Maar 4 kilometer file met 10 minuutjes vertraging.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 Die met pak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel? O, Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog?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 Die kennen we als Johnny Hoes, maar hebben ook een paar pseudoniemen gehad. In 1961 deden hij zich voor als Rio Jim en als jukebox Johnny met sneeuwwit bloesem, En hij haalde de top 10 positie als hoogste positie in de, de, de hitlijst van toen. En het kwam uit op 1 november 1961. U wordt Rio Jim met de sneeuwwit bloesem. En haar Na. Maar ze konden hun dochter niet vinden Die zocht krokusjes voor haar beminden Het werd laat, laat. pa werd, werd kwaad En Het wist, wist geen raad In de nacht kwam ze thuis met een bos Oh, het was toch zo mooi in het bos En haar sneeuw in de boer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 Tweemaal tien, heus een schatje om te zien. Had haar ouders en dorpje verlaten voor de stad met zijn prachtige straten. Toen dacht ma, toen dacht ma, kom ik ga, kom ik ga haar, haar, bezoeken, haar bezoeken met papa. Met Dat, dat zoiets hemels openbaarder op stond. De allermooiste voor mij, dat is mijn Roos Marie. De mooiste naam die ik zei, heet zei wat zij niet Roos Marie. Het was gedaan met mijn rust, zodra ze mij was. Zijn roosbarie. Het was het aan met een rust. Zodra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 Met uh, beide soldaten. Ja, het is uh, narigheid tussen Rusland en Oekraïne. En uh, ja, we hopen dat het, het is dicht bij huis is. En we hopen dat het zich niet uitbreidt tot, uh, ja, tot de rest van Europa. Maar vandaar ook het plaatje Beide Soldaten. En daarvoor hoor u Homie en Emmy met Roos Marie. En de volgende artiest is Tobi Rix. Pseudoniem van Tobias uh, Lacunes. Geboren in Amsterdam op 28 februari 1920. En overleden in Beverwijk.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 clown, entertainer en acteur. En hij vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn vriendinnen Marietje Janssen en Bob Gekus het trio The Young Rambling Cowboys. En in de oorlog kregen ze door een Amerikaanse cowboy het problemen met de Duitse bezetter. En schakelden ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes onder de naam Los naar De eerste letters van Marietje, Geskus en uh, Lacunus. En de groep viel in 1943 uit elkaar. En Lacunus noemde zich daarna gewoon Toby Rix, En u hoort hem nu, Toby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 Een tweede zie, maar dan zegt hij meneer. Ik geef je geen garantie, heer in het verkeer. Geen spatje, krom of nikkel, wat gaat dat ding te keer? Je voelt in dat vehikel, heer in het verkeer. Alles weigert als hij stijgt, overhaddel eieren.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 In de manen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, zwier Op de rivier, vier, vier Zo reis je met Een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juit Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de reis.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 De is zo fijn, fijn, fijn, zo'n reisje langs de rij, Bij Manheim kwam er bliksem het begon te waaien. Mijn tante riep, het schip vergaat, we zijn voor de haaien. Zij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 En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En iedere zondag tussen 9 en 10 in de ochtend... een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende artiest is August de Laat... geboren in Tilburg op 16 september 1882... en overleden in Tilburg op 14 februari 1966... was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van de 20 e eeuw... ontwikkelde hij zich via het amateurtoneel... en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadgenoten Adriaan van Ierland...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 Ja. Het leven dat is geen brekje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzek je? Maak er van wat je kan. Als je geluk wilt zoeken, maak aan een zijden draad. En je succes wil boeken, luister dan naar een raad, Br In de supermarkt is daar lekker thuis in de supermarkt. Bij de boter en de thee bovenop een pak puree Woont in het rek van de macaroni. Macaroni, macaroni, macaroni. slaat in een hoekje appa Meis in de supermarkt, de klanten vinden het maar zo zo. In dame gilde. de oor.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 Muis in de supermarkt, muis in de supermarkt. Is dat lekker thuis in de supermarkt? Bij de boterham.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 met mij vanavond naar de kleine Osteria. Daar in het priëeltje rinken we dan vino Bellabella. en na iedere kus zeg jij me lachen, oh bambino. het spelen, hoor, hoor, hoor ze niet, hoor ze niet, Hoor ze niet, schoor ze niet, ik luister niet, luister niet, luister maar aan mij. Bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, do. Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria. Waar de trippert van. Neem maar op naar de klei. Een stukje uit Ja, Zuster, Nee, Zuster met Muis in de Supermarkt. En de volgende formatie zijn de Skymasters. Dat was natuurlijk een Nederlands radioorkest en big band... dat uh, optrad en uh, bekend was tussen 1946 en 1957. En ze maakten hun uh, radiodebuut in januari 1946. Het orkest werd opgericht door Willy Schobbe, Beppe Roewold en Pie Schiffer. Dat was in 1945 een opdracht van de AVRO... En trad de eerste malen op onder de Raad de Red, White en Blue Stars. Onder leiding van Willy Kok. Kok trok zich terug. En het orkest ging onder leiding van ...tromponist, arrangeur I Scheffer verder. U hoort ze nu de Skymaster samen met Maria Dikke met chocolade. Choco, choco, chocolade. Choco, choco, chocolade. Choco, choco. Chocolade.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 Choco, Choco, Chocolade Ja, in heel Milano eten de mensen graag Mijn Choco, Choco, Chocolade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 Zijn. Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Het was Corrie Coris, die ze juist horen met je moedertje. Daarvoor Tante Leen met niemand als jij... En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u denkt ik heb een stukje gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma herhaald. En natuurlijk volgende week zondag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Tussen 9 en 10 op de zondagochtend. Voor van nu, ik wens u nog een hele fijne zondag. En uh, nog een fijne week. En ik zeg tot ziens. Dus ik laat u achter met Trio Reis met blonde Anna. Ik weet een goede reis. Dus... Ja, Je aan, met je aard zo blond en je rode mond, oh dan voel ik mij zo ontzettend blij. Want ik weet met wat je bent van mij. Als ik jou zie gaan met je kruisje.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 Hij stelt naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Ik kan niet leven zonder jou, hoortaan Kleine Marie Isabel Mijn wensen was het begonnen Ik zag Marie Isabel en dacht meteen Dat schatje moet ik toch eens snel versieren Want heus zo'n geur als zij er niet één maar Isabel Jij bent voor mij het meisje wel. Wanneer je voor me in je mini staat, want wat ik zie, dat is geen surrogat. Mijn hart staat stil, bij de gedachten wat ik wil. Je bent het meisje van mijn dromen wel, kleine Marisabelle. Ik kan niet slapen voor voortaan, mijn hart is helemaal van slaap af wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan. Maar Isabel, jij bent voor mij het meisje wel. Ik kan niet leven zonder jou voortaan. Kleine Marisa